Even tot rust te brengen, alle beslommeringen van de dag af van je af te laten glijden. En zet je voeten naast elkaar op de grond. En doe je ogen maar dicht. Adem rustig in. houd de adem even vast. En adem rustig uit. En dit kun je dus een aantal maanden doen als je dat wilt. Door de hele lezing door, door de hele meditatielezing door, zou je ook kunnen zeggen. Of welk moment je ook maar uitkiest voor jezelf. Stil naar je eigen innerlijk. Verbind je daarmee. En doe deze ademhaling. Hè? Dus rustig inademen. Adem even vasthouden. En uitademen rond je navel, waar je zonnevlecht zit, je navel chakram, chakram zit. En voel dat je deel uitmaakt van die enorme energie van het hele universum. Voel die verbinding en voel dat je binnen in jezelf, innerlijke wijsheid hebt. En in al mijn lezingen die met zo ongelooflijk veel genoegen worden gemaakt en uitgesproken, zitten allerlei onderwerpen, zou je kunnen zeggen. En toch zijn ze alle gelijk aan elkaar. Want steeds is het mijn wens om alle mensen terug te laten keren, naar wie ze werkelijk zijn. Alle mensen, maar toch ook weer niet. Terug te laten keren, maar toch ook weer niet. Het is wel een wens, maar toch ook weer niet. Want de vrije wil van de mens is het allerbelangrijkste. En dan maakt het niet uit wat ik zou willen. Dan bepaal jezelf. Wel is het de behoefte om de kennis die in mij zit te delen met anderen. En de behoefte, zo mensen dat willen, daarover te spreken. Naar hun verhalen te luisteren. En voor me te zien, als het ware, hoe hun leven eruit ziet. Ik zie als het ware hoe de omstandigheden waren en waarom ze nu juist daar wonen of daar woonden en waarom ze nou juist in die omstandigheden zitten en juist die man, soms ook die vrouw, die partner, uitgekozen hebben. Het is in feite zo eenvoudig om die dingen te zien. En daardoor begrip en mededogen te hebben. Die eenvoud te laten zien. Hoe daar te komen. En dat je het zelf ook kunt. Ja, daar gaan deze lezingen over. Dit is wat ik alle mensen zou toewensen. Het zou toewensen hun eigen leven in handen te nemen, in hun eigen hand te nemen, de verantwoordelijkheid voor hun doen en laten te laten zien, voor hun denken te laten zien. Maar toch, toch trek ik mij terug, en vooral als er anderen bij zijn. Het kan soms te pijnlijk zijn om te vragen waar de liefde was, toen ze in die omstandigheden waren en waarom ze tot de conclusie waren gekomen dat het nodig was om anderen zogenaamd assertief te benaderen. En of ze zich realiseerden dat in zulke agressieve, assertieve woorden geen liefde zat. Ja, pijnlijk dus. Hadden veel vrouwen besloten om als assertief naar buiten te komen en niet alleen assertief tot het agressieve af maar ook besloten hadden om als een echte feministe hun woordje te doen want waren ze niet altijd sterk en dienden ze dat niet aan alle mannen te laten zien veel vrouwen gingen daardoor voorbij aan hun eigen zijn dat wat vrouwen zijn. Dat wat maakt wie ze zijn. De beslissing dus. Ooit genomen in de astrale wereld om als vrouw op deze aarde te komen en te leven. En hun eigen plaats weer in te nemen. Gewoon naast hun partner. In al volheid van het bestaan. Dachten veel vrouwen dat het nodig was om kwaaiig naar buiten te komen? En dachten ze dat dat hun zaak, zal ik het maar zo even noemen, goed deed? Kijk, mij eens assertief zijn. Was dit het niet wat mijn generatie vrouwen wilde? Maar kijk naar de pijn die dit veroorzaakt. Maar wilde deze vrouw daarnaar kijken. Liever was het hen om hun man de schuld te geven. Andere mannen de schuld te geven. Mannen de schuld te geven. Want nu moesten mannen toch werkelijk wel eens weten hoe vrouwen in elkaar zaten. Het is niet voor niets dat er gezegd wordt. Vrouwen zijn van buiten zacht, maar van binnen hard. En mannen zijn van buiten hard, maar van binnen zacht. Kijk goed. De weg naar de liefde is even overgeslagen en niet herkend. Natuurlijk was er wel degelijk liefde en ook voor de omgeving. Maar werkelijke liefde, met een hoofdletter, Vrouwen weten dit ook wel allemaal. Maar net als alle mensen gaan veel vrouwen hieraan voorbij. En moeten hun man of hun partner het ontgelden. Een man die dit soms helemaal niet in de gaten heeft. En gewoon wat zijn vrouw houdt. Die man dus. Die wel de liefde vasthoudt naar zijn vrouw. De liefde met een hoofdletter. Ja, ja, ja, ja, ik weet het, er zijn uitzonderingen. En veel ook, je er de kranten maar op na te slaan, tv te zien. En ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Misschien was het wel zo dat die vrouwen waar ik het in het begin over heb gehad, in vorige levens niet zo goed vrouwenlevens hebben gehad. En met deze ervaring besloten hebben om nu woest om zich heen te meppen. Het zou toch zo allemaal maar kunnen. En in het begin heb je moeilijk kunnen zeggen, toch zijn ze alle gelijk aan elkaar. Want steeds is het mijn wens om alle mensen terug te laten keren naar wie ze werkelijk zijn. Wie wij zijn als mens. En waar we uit bestaan. De weg te laten zien, om te begrijpen dat je zelf die goddelijke mens bent. Dat jij, jouw gedachten, je handelen, één zijn met het goddelijke dat in jou zit. Al deze lezingen en alle vormen die aangedragen worden, geven je de mogelijkheid om met jouw leven om te gaan. Je kunt het niet in de plaats zetten van jouw leven. Maar het zal je wellicht op andere gedachten brengen om je leven in een totaal goddelijk gevoel te leven. Je kunt over de woorden mediteren, je kunt ze belichten, maar je kunt het niet in de plaats zetten van je leven, van het leven. Maar het zal je helpen tot andere gedachten. En dat je misschien nu eens kijkt, als je een vrouw bent, naar de zachte kanten van je man, van mannen. En niet alleen jouw man, dus hè, naar alle mannen. En misschien denk je wel, ja, dat geldt niet voor mij, hoor. Mijn man is al overleden, zeg je misschien wel. Of misschien zeg je, ik ben gescheiden. En misschien zeg je wel, ja hoor eens even, daar ja, heb ik helemaal geen zin in hoor. Maar laat me je zeggen, dat het niets uitmaakt, of je man, of je ex, of er wel of niet is. Of hij wel of niet bij jou is. Het gaat er alleen maar om hoe jij ermee omgaat. Kun jij die harde kant die binnen in jou zit, veranderen in een zachte kant? In een liefde, die je diep verborgen laat zijn in jezelf? Daar heb jij alleen maar jezelf voor nodig om daarover na te denken. Vorige week ging het in het begin over de liefde in jezelf te bewaren. Dat, in het begin heb ik dat uitgesproken. De vrede in jezelf te bewaren. En voor veel vrouwen die wensen dat de partner wordt, zoals zij zich dat voorstellen, dus met andere woorden, de ander toch maar steeds weer wensen te veranderen en volslagen geloven dat ze daar volkomen gelijk in hebben, kan ik je zeggen, dat de vrede in jezelf zal verdwijnen als je steeds maar weer de gedachte hebt dat de ander moet reageren en doen en laten en spreken zoals jij dat wilt. Dus om bij het onderwerp te blijven, dus dat jij een dwingende wens hebt dat je man moet zijn zoals jij hem graag ziet. Je ziet toch dat daar geen liefde in zit. Hè? Hij moet zijn zoals jij dat wilt. En ja, natuurlijk, andersom ook, ik hoor het je al zeggen. Maar hadden we het niet alleen nu even over de sterke, assertieve, feministische vrouw? Want daar hebben we het net even over. Dus we hebben het over jouw kriegelige gevoel, kriegelige gevoel dat hij moet veranderen. En je ergernis dat hij dat maar steeds niet doet. Als hij toch van jou houdt, dan doet hij dat toch. Vind je zelf. En dat je daarom niet meer met elkaar kunt praten. En dat je je dood ergert aan bijna alle dingen die hij doet. En dat je je kapot ergert aan het feit dat hij misschien wel te veel drinkt. Dat vind je dan. En dat je je ergert dat hij misschien te veel rookt. Dat vind jij dan? En dat hij te veel naar andere vrouwen kijkt. Dat vind jij dan? Overigens, zie dat eens als een eerbetoon aan vrouwen. Dan hoef je je ook niet zo te ergeren. En dat hij misschien te luid spreekt, of te hard lacht. En nou, en ga zo maar door. Ik heb ze allemaal om me heen gehoord. Je ziet toch wel dat er dan geen vrede meer in jou is, want dit zijn jouw verdachten. Hij heeft daar niets mee te maken. Jawel, zeg je dan, hij doet dat toch allemaal. Ja, maar daar ga jij niet over. En jij kunt besluiten daar niet op te letten. Je bent niet je broedersgoede. En je hebt nog respect en de liefde in jezelf. Hij bepaalt zelf. Net zoals jij bepaalt. Zie je dat het alles zegt over de wijze hoe jij denkt? Hij gaat niet over jou en jij gaat niet over hem. Door al die ergernissen ben je de vrede in jezelf kwijtgeraakt. Dat wil je op het bord van de ander leggen. Maar voel, dat geeft toch ook geen vrede als je dat doet. De ergernissen worden alleen maar groter. En het maakt dan niet meer uit of hij om je heen is of niet. Of je nog leeft of niet. Of je gescheiden bent of niet. Of het met anderen te maken heeft of niet. Jij wenst dat bij een ander neer te leggen maar neem je eigen verantwoordelijkheden. Het zijn zuiver en alleen jouw gedachten. Door al die ergernissen ben je de vrede over jezelf en in jezelf kwijtgeraakt. Daar ga jij over. Daar is niemand schuldig aan. Dat is zuiver en alleen jouw gedachten over de gebeurtenissen. Daar ga jij alleen over. Dat is een moeilijk begrip, hè? En toch, als je dit begrijpt, heb je zo'n ontzettende grote sprong gemaakt. Je denkt wellicht dat het willen bezitten... van de loop van de gebeurtenissen, dat jij dat wilt bepalen dus, jouw zekerheid verschaft. Dat jij bepaalt hoe het leven moet, geleefd moet worden. En dat jij bepaalt hoe de uitkomst is. Probeer daar eens eerlijk over na te denken. Hoe vaak gebeurt dit niet? Dat jij dit op wil leggen. Dat jij het leven op die wijze naar jouw hand wil zetten. Dat jij bepaalt hoe het leven geleefd zal moeten worden. Je denkt, je denkt dat het jou een vorm van nou, laten we zeggen van zekerheid geeft, en je denkt ook dat het jouw veilig gevoel geeft, een zekerheid, maar die er in wezen totaal niet is. Dit is dus in feite het misbruiken, het verkeerd gebruiken van een macht. Die er dus helemaal niet is, maar waarvan je denkt dat die er is. En door dat te dwingen, af te dwingen, denk je dat je zekerheid in jezelf voelt. Hoe kriegeliger, hoe kwaaier je jezelf hierover maakt hoe meer je de controle over jezelf zult kwijtraken. En hoe verder je weg bent van de vrede in jezelf. Maar nog veel erger, de vrede over je eigen huisgezin, over de mensen om je heen. Verwachtingen die je steeds maar weer laat rondmalen in je hoofd en uitbrengt naar anderen. Laten je verder en verder van de vrede in jezelf weggaan. En al die verwachtingen naar een verwachtingen naar een naar een imaginaire toekomst die jij wilt. en die jij op anderen wilt leggen, zijn jouw onzekerheden, en zijn de oorzaken van alle conflicten. Want jij vindt dat als jij niet krijgt wat jij wilt, als je man niet verandert zoals jij wilt dat hij verandert, word je gefrustreerd. Dan irriteer je je. Dan ga je woest om je heen hebben. Soms letterlijk, maar figuurlijk. Nou ja, dan ga je dit veel al bespreken met andere vrouwen. Uitputtend. En ja doe toch maar even bla bla bla bla. En sorry voor deze woorden. Vrouwen die het vinden. En die meelopen met jouw eigen En helaas vind je door jou wijze van optreden, geen mensen in je omgeving die jou tegengas geven. Het is zelfs zo dat iedereen om jou ter willen te zijn, meegaat met jouw geklaag de emotie in. Zie je wat voor verantwoording jij op je schouders neemt. Tegengas zou je willen, zou je moeten krijgen, maar dat wil je helemaal niet, want jij wilt je gelijk. En geen gelijk, nou, wat zeggen je vriendinnen, nou kind, dan ga je toch gewoon scheiden. Het staat toch ook op de billboards langs de weg, het is zo gemakkelijk. Staat er wel eens iemand op in je omgeving die tegen je zegt dat als jij de verwachtingen die je hebt kunt loslaten, dit de weg is om in vrede te leven? Of wil je er niets van horen? Maakt niets uit. Dan die je het uit de ervaringen in het leven te leren. En misschien is het ook wel zo dat jouw huwelijk of je partnerschap lang genoeg geduurd heeft. Wat kun jij alleen weten, daar ga jij over. Maar kijk, wie je meesleurt, wie je met jou meesleurt, is dat allemaal de moeite waard? En maakt jou dit tot een tevreden mens? Kun je die energie die dit allemaal kost ook gebruiken om jezelf te veranderen? Heb je zelfs minder energie voor nodig? Ben je bereid om jezelf te veranderen, want daar gaat het om, om dat niet over te laten aan de mensen om je heen, maar door zelf te veranderen en te besluiten de vrede in jezelf weer op te zoeken en de liefde die je toch eens gevoeld hebt, weer sterker te laten voelen. Hoe groot jouw ergernis ook is. En hoe groot je negatieve gevoel is. Het gaat om jou, het gaat om de, om de negativiteit in jou en de positiviteit. Het gaat om de schaduwkant in jezelf en de liefde. Daar gaat het om. Van jou, van niemand anders. En aan jou is altijd de keuze. Jij bepaalt welke gedachten jij de voorrang geeft. Jij bepaalt of je naar buiten kijkt, of je het daar kunt zoeken, of je daar de bevrediging kunt vinden. En met het naar buiten kijken bedoel ik het buiten jezelf te kijken. Denk je nou werkelijk dat jouw leven daaruit bestaat? Waarom zou je alleen... Buiten jezelf willen kijken. Waarom zou je alleen buiten jezelf willen denken? Om tot de vrede in jezelf te komen, kun je nu nadenken. Om ook op een andere wijze van kijken en van nadenken, een andere wijze te gaan gebruiken. Dus het kijken naar binnen. Naar binnen in jezelf. Het denken naar binnen in jezelf. Probeer het maar eens. Doe het maar eens. Kijk maar eens mee. Adem maar eens diep in. Hou die adem even vast en breng die uitademing... Naar je eigen gevoel. En dat zit dus bij je, bij je navel, daar in de buurt. Breng het daar maar naartoe, die uitademing. Dan zit je in de gedachten van je eigen gevoel, van je diepste zelf. Luister maar. Luister naar het kloppen van je hart. Hoor het ruizen van je bloed. En waarom? Ja, waarom? Juist omdat jij het grootste, het mooiste, de grootste vrede, de grootste liefde in jezelf hebt. Daar zit het. Nergens anders. Niet buiten jezelf, maar in jouzelf. Je hoeft er niet eens zoveel moeite voor te doen. Slechts een beslissing om naar binnen te kijken en te voelen dat daar het grootste geschenk ligt om het mogelijk te maken om jouw leven in liefde, in vrede en in geluk te leven. Het is niet nieuw hoor, het zat er al duizenden jaren. Het zat er al, het is er al en het heeft er altijd al gezeten. Het is aan jou wat je hiermee wilt doen. Je kunt doen wat je wilt, je kunt de knop uitzetten, je kunt het negeren wat ik hier allemaal zeg, je kunt het negeren binnen in jezelf, of nu door alle gedoe in je leven, voor misschien de eerste keer diep in jezelf gaan voelen, graven zeggen mensen dan ook vaak. Voel in jezelf. Is er al. Het heeft er altijd gezeten. Het wacht op jou. En het is prachtig. Het is vloeibaar. Dat is liefde. En geloof me, ik weet hoe je je voelt. Ik ben daar ook geweest. Maar ik heb het ook gedaan. Ik ben ook naar binnen gegaan. In mijn eigen... Gevolg gekomen. En ook mijn leven is veranderd. En als ik het kom, kun jij het ook. Als jij eens wist hoe prachtig je bent. Wat een schitterend mens jij bent. Wat een prachtige, liefdevolle ziel jij bent. Hoe groot jouw licht is. Dan kun je alleen maar afvragen. Hoe komt het toch dat ik hier zo lang mee gewacht heb? Hoe komt het toch dat ik dit niet wist? Maar nu weet je het. En het is aan jou om ermee om te gaan. Hoe je met deze kennis omgaat. En dan kom je tot de ontdekking dat er meerdere zijn geweest die dat gedaan hebben. Dan kom je vanzelf in aanraking met die mensen die je verder kunnen helpen. Dan kom je vanzelf in aanraking met die boeken, met die dvd's tegenwoordig, met die cd's, met die dingen die je nodig hebt voor jouw verdere, nou mag ik zeggen, ontwikkeling. Het ontwikkelen van je eigen zelf. Je weet nu hoe je ermee om moet gaan. En het is altijd aan jou, hè? En dan zie je je eigen rijkdom. Je eigen goddelijke licht. En dan zie je dat je al die tijd een goed en liefdevol mens bent geweest. Hoe lelijk je ook bent geweest, hoe negatief je ook bent geweest. Hoe ziek je je daardoor hebt laten maken. Dat kan allemaal ongedaan worden gemaakt. Want dat heeft het goddelijke ons gegeven. We kunnen iedere keer weer opnieuw beginnen. Voel je één met dat licht. En laat het door je hele lichaam gaan. Niet in de wanhoop. Ach, helemaal niet zelfs. Laat dat los. Maar in de hoopvolle verwachting. Dat dit het is wat jij bent. Wat dit ben jij. Je bent niet die, die vrouw die in onvrede leeft. Die, die, die wild om zich heen mept en slaat en schreeuwt en druk is en overal omlacht en zichzelf niet is. Jij bent dat licht. Die rust, die vrede. Dat ben je. Dan zie je wie je werkelijk bent en altijd bent geweest. En dat het aan jou is om dat te blijven. Je was even van je weg af. Maar nu kun je er zo weer op terugkomen. En het maakt niet uit hoeveel jaren daartussen lagen. Misschien 100.000, misschien 200.000, 300.000. Wat maakt het uit? Misschien gisteren. Het is aan jou. Kom over jezelf heen en laat los. Laat het, laat het gedoe waar je in zit op dit moment, laat dat los. Je kunt er niets mee. Maar je kunt wel dit simpele denken met jezelf, in jezelf doen. Dus het denken over allerlei toestanden waar je je op dit moment even in bevindt. Nou ja, het is dan maar zo. Je kunt er nogmaals niets mee. Maar ga verder en laat je daardoor niet afleiden. Je weet niet wie je bent. Je weet niet wat je ziet als je bij jezelf terechtgekomen bent. Dan zie je wat een gouden mens je bent. Je bent niet afhankelijk van het denken van anderen. Je hoeft alleen maar naar je innerlijke zelf te gaan. Naar de Godheid die je zelf bent. Neem even rustig de tijd. En weet zeker dat wat je hier hoort... Taal op jou slaat. Neem de tijd, neem rustig de tijd voor jezelf. Voel in die liefde en kijk voorbij je stoffelijk leven en voel in jezelf. Voel wie je werkelijk bent. Een stukje God, dat is wat je bent. Laat dat bewustzijn, en zoals dat heet, dat Christusbewustzijn, daarboven komen. Laat dat gevoel daarboven komen. Het gevoel dat jij een stukje God bent en voel in jezelf. Ga weer met die ademhaling aan de, aan de slag, adem in, houd die adem even vast en adem rustig weer in dat navelchakra in die zonnevlecht uit. Voel in dat goddelijke van jouzelf en neem jezelf voor daar vast in te blijven en je door niets uit het gevoel te laten halen. Wat er ook om je heen gebeurt, laat het jou niet beïnvloeden. Accepteer het slechts en laat los. Stap over jezelf heen. Stap voorbij je stoffelijk leven. Kijk, vanaf nu kun je werkelijk een ander mens zijn. Kun je de ziel zijn die je werkelijk bent. Laat los de dingen die wellicht nog op je weg komen. Accepteer het gewoon, maar blijf in dat gevoel zitten. Voel er steeds maar weer rustig in en je kunt overwegen om dat met de ademhaling te doen die je die ik je zojuist heb uitgelegd en die je altijd in mijn lezingen hoort. Het is de goddelijke ademhaling die je steeds terugbrengt in de warmte, in de liefde van God. En je hoort het woord God van mij iedere keer, maar dat is het woord wat we in deze tijd gebruiken. Wat mij betreft zeg je de energie, de onbenoembare. Nou, het maakt me niet uit. Maar je weet wat ermee bedoeld wordt. Dat wat jij bent. En jij bepaalt, jij bepaalt of je je daarin laat koesteren, of je dat zelf wilt zijn, of niet. Jij bent de baas over jezelf. Jij bent Heer en Meester over jezelf. Anderen kunnen het proberen om je uit je evenwicht te halen. Maar als jij sterker bent, dan het geraas om je heen. Dan blijf je in jezelf. In je eigen goddelijke zelf. Let op, hè. Wees alert en laat je niet gek maken. Dan word je de goddelijke mens, de menselijke God. Je kunt er normaal leven leven, hoor. Maar plezierige, zonder dus Steeds kun je het horen. Laat je verwachtingspatronen los. Verwacht niets in je leven. Heb geduld en wees tevreden. Heb vertrouwen in de God in jezelf. Die tevredenheid, die rust, die tevredenheid ligt in het volkomen accepteren van jezelf. Hoe je ook bent, hoe je er ook uitziet. Wat je ook doet en wat er ook van je verwacht wordt. En ook hoe anderen in hun leven leven. Juist die acceptatie maakt dat je tevreden bent over je eigen leven. Maakt dat jij je tevreden voelt. Daar gaat het om. Het moment waarop jij leeft, de omstandigheden, wat het ook is. Het zijn jouw omstandigheden en leer daar tevreden over zijn. Verwacht niets. Laat het gaan in je hoofd en voel de tevredenheid van het loslaten. Jij bent nu waar je bent, op het juiste tijdstip, op het juiste moment, op de juiste plaats. Je zou het willen, maar je kunt er niets aan veranderen. Voel die tevredenheid. In jezelf, als je over deze dingen nadenkt. En voel dat als jij wilt veranderen in waar je bent, en wat je bent, je dat ook in alle, in alle kalmte en rust in jezelf laat neerdalen. Dus met kalmte en niet met die agressiviteit en dat gedoe om je heen. Door die tevredenheid komt komt de rust binnen in jezelf, de vrede, de liefde, om de dingen die werkelijk met jou, te, met jou te maken hebben, op je af te laten komen. Want wat je uitstraalt, trek jij aan. Voel de waarheid van deze woorden. Je was onrustig en gehaast. Je was vol onvrede en ontevredenheid. En zie, je trok juist die mensen aan die dat ook in zich hebben. Zie hoe het werkt. Jij wilt dat niet en toch krijg je ze op je pad. Zie je nu dat deze mensen een spiegel voor jou zijn? Dat je zelf verantwoordelijk bent voor deze onrust. Maar dat het ook mogelijk is voor jou en het is absoluut waar, dat jij in staat bent te veranderen, zoals ik dat hiervoor al gezegd heb. Dan trek je een totaal andere vorm van leven aan. Dan trek je andere mensen aan, die ook de rust in zichzelf hebben. Maar het aparte is ook dat die zogenaamde onrustige mensen veranderen, zonder dat jij daar iets aan gedaan hebt en alleen maar omdat jij jezelf geworden bent. En zo komen we weer terug op het begin, dan ben jij in staat om je man te veranderen, maar ook weer niet te veranderen. Dan ben je in staat om jezelf te veranderen, en doordat jij in staat bent geweest om jezelf te veranderen, over jezelf heen te komen, en jezelf daardoor beter te leren kennen, Daardoor ben je in staat om een liefde, liefdevolle spiegel te zijn voor anderen. En daardoor een verandering inzet die zijn weergaan niet kent. Een verandering die je niet vanuit dat, dat machteloze gevoel wat je eerst had, waarvan je dacht dat je in die macht moest staan, dat is niet meer nodig. Maar die verandering gaat dan vanzelf en ik zeg het nog maar een keer. Kom naar jezelf terug. Zie de weer pracht die binnen in jouwzelf zit. Dat is wie jij bent. Dat is de uitstraling van het goddelijke in jezelf. Dat is de, de, de godheid die, je, die in jezelf tot uitdrukking komt. Dat zie je in je gezicht, in jouw ogen. En kijk in, in de spiegel. Dat is toch wat jij wilt. Dan kun je gewoon vriendelijk zijn. Want dan zie je in ieder mens de goedheid. En dan kun je nu meteen de daad bij het woord voegen. Je kunt nu even moeite doen om in je partner het liefdevolle aanwezig te zien. Doe je best om de goede dingen te zien. En misschien krijg je wel, nou, mag ik bijna zeggen tussen aanhalingstekens als van ouds en eh, een snauw, mag ik zeggen maar. Maar ja, toch maar even, ja. En laat je nu niet meesleuren met negatieve woorden. Bedenk aan je innerlijk. En dat jij besluit om daarin te blijven. En dat je je door niets en niemand uit laat halen. Want jij bepaalt het. Jij bepaalt dit. Daar is niemand schuldig aan als jij je uit je evenwicht, uit je eigen goddelijke gevoel laat halen. De ander is nooit schuldig. En als je man, je partner, niet meer op deze wereld is... Het maakt in principe niets uit. Hij leeft gewoon nog, alleen het lichaam is afgelegd. Maar dan kun je nog denken en het voelen om je heen voelen, alsof hij er nog is. En zo is, het, weet je dat hij er nog is. En kun je de liefde in jezelf heel maken en met hem praten. Want dat is simpelweg wat je doet. En reken maar. Reken maar dat dat in de astrale wereld gezien wordt. Misschien valt het je moeilijk om bij jezelf te blijven. Heb je toch zoveel onrust in jezelf? En misschien wil je enige vastheid hebben. Maar je kunt besluiten om naar deze lezingen te luisteren. Je kunt besluiten om je af te sluiten voor anderen. Dat je het er even moeilijk mee hebt, dan maak je gewoon een cirkel om je heen. Maar in de vorige lezingen heb ik al andere dingen aange aangereikt, maar. Nou, Doe maar een, een cirkel om je heen. Dan besluit maar dat daar niemand binnen kan komen met de emotie van de ander. En dat jij zo op die manier in dat gevoel, in dat goddelijke gevoel van jezelf blijft. Op een gegeven moment heb je dat niet meer nodig. Dan sta je zo zeker in jezelf en zo stevig in jezelf. Dan heb je al die hulpmiddelen niet meer nodig. Maar je kunt ze gebruiken voor, voor een tijdje. En je kunt ook een hele eenvoudige oefening doen. Um, ja, die kan ik ook al zo vaak doorgeven. Maar goed, oké, okay, ik wil het nog wel een keer doen. Die je, als je eraan denkt, iedere morgen zou kunnen doen. Aan jou is de keuze. En dat is een piepkleine zonnegroet. Een hele eenvoudige zonnegroet. Je gaat gewoon staan en je strikt je armen uit. Je kunt dat in je huis doen of buiten, dat moet je helemaal zelf weten. Dat doe je gewoon te richten, te richten naar het licht van de zon. Ook al schijnt de zon op dit moment even niet op aarde. Maar ja, je weet het natuurlijk, hè. de zon schijnt altijd natuurlijk. Dus doe je te richten op het licht van de zon. Je armen uit te strekken. Rechtop te staan. En je hoofd. zo ver je kunt. naar achter te buigen. En je zo. je, je zonnevlecht. open te laten gaan. Je te verbinden. met de zon. En tegen jezelf te zeggen dat dit een goede dag voor jou zal zijn. Een dag dat je je liefde voor, van jezelf koestert. En dat je je de hele dag gezond weet. En dat je in jezelf blijft. Je kunt het nog uitbreiden. Door de liefde naar de mensen om je heen te brengen. De mensen die je vandaag zo tegenkomen. Of wanneer je deze oefening doet. Maar vooral dat je tegen jezelf zegt. Ik zal een goede dag hebben. En mijn leven zal vandaag ook weer gezond zijn. Mijn lichaam zal gezond zijn. Ook al ben je in de ogen van anderen niet gezond. Jouw gevoel zegt je. Ik voel mij Gezond. En ik laat het licht door mij heen werken, zodat alle schaduwplekken verlicht worden. Het is zo eenvoudig. Je hoeft er geen cursus voor te doen. Je hoeft er niet voor de deur uit. Je kunt het op ieder moment van de dag doen. Maar je kunt ook besluiten om het s'morgens te doen, voordat je de dag begint. En weet je, het kost ook nog niets. Behalve de beslissing om het te doen. Het is eigenlijk wel aan te raden om het s'morgens te doen. De zon die net opkomt en die ons verwarmt, die ons welkom heet, om de dag weer, de dag weer te beginnen, om de dag weer aan te vangen. En deze gevoelens, geloof me, die zullen je de hele dag bijblijven. En als je er zo af en toe eens een keer over nadenkt, Zie je ook dat je je anders gaat gedragen. Je gaat meer letten op wat je zegt en wat je doet en, en wat je denkt. En je bent je er meer en meer bewust zijn dat jij ook belangrijk bent voor anderen. Dat het zo ontzettend veel uitmaakt. Dat jij jezelf veranderd hebt. Zodat anderen een voorbeeld aan jou kunnen hebben. Je zult er verbaasd over zijn hoe je je leven, hoe je leven zal gaan veranderen. In positieve zin. En weet je, het is me een behoefte om het nogmaals eens weer eens een keer te zeggen. Dat liefde, de liefde met een hoofdletter. Dus niet zomaar eventjes aardig en lief zijn voor elkaar en even, wow, Maar werkelijk de liefde dus zo ongelooflijk sterk is. Die gaat door alles heen. Het is zo'n kracht. Het kan alles in je leven veranderen. Je hoeft je er alleen maar naar te richten. Grote veranderingen, moeilijke tijden, diepe dalen, maar ook grote toppen. Dus de prachtige dingen worden in een ander, in een, in een prachtig licht gezet. Je ziet de samenhang van de dingen en je zult je nooit meer afvragen. Waarom moet mij dit overkomen? Of heb ik dit weer? En meer van dit soort uitspraken. In die liefde begrijp je. En toon je mededogen. En toch, kijk naar jezelf. De liefde heb je steeds maar weer keer op keer verkeerd begrepen. En denken mensen dat liefde, dus de liefde met een hoofdletter, zomaar wat is. Dus een beetje lief zijn voor elkaar, ook dat wel, maar er is zoveel meer. Je kunt het verder uitdiepen, je kunt erover nadenken, wat de werkelijke liefde voor jou en je leven betekent. Het is misschien prettig om daar eens rustig over na te denken. erover te mediteren of, nou ja, wat dan ook, de, de, je gedachten over te laten gaan dat kun je overal doen, dan hoef je niet voor in een kerk te zitten, hoef je niet voor op je knieën, hoef je niet de lotushouding ervoor te hebben. Dat is helemaal niet nodig. Dat kun je ieder moment van jouw dag doen. En misschien doe je het wel in de trein, zit je naar buiten te staren en komen deze gedachten in je op. Als je in de bus zit, in je auto, zelfs als je auto rijdt, daar is niks op tegen. Let wel op, hè? Of... Zoals ik zo vaak zeg, als je aan het strijken bent, dan komen toch soms wonderlijke gedachten, goede gedachten in je op. En dat, me, dat geef je ook mee aan het overhemd wat je strijkt hè, voor je man. Ja, denk daar zo over na. Werkelijke liefde, werkelijke liefde, is gebaseerd op, op respect, op begrip, op vrede. En vooral het respect zoals de ander zijn leven invult. Dat is liefde. Dat je de ander kunt laten. Wat die ander ook doet. Hoe hij of zij het leven ook invult. Het is het met liefde ernaar kijken. En vertrouwen. En het loslaten. En de ander laten. Laten. L-A-T-E-N. Vooral laten. En slechts, ja... Slechts de werkelijke liefde met een hoofdletter over te laten. Daaraan over te laten. Dat is liefde. En de ander in staat te laten zijn. Zijn of haar eigen fouten te laten maken. Misschien liefdevol een kleine koerscorrectie aan te brengen, maar vooral de ander te laten. Dan besef je dat die liefde in balans is. Voel je de liefde. En het is de vrede in jezelf, de volslagen harmonie met de dingen. De harmonie in je omstandigheden, in het loslaten van emoties. Deze liefde heeft altijd in jou gezeten en is nooit weggegaan. Het enige wat je hoeft te doen, is je daarnaar te richten. Ik heb het gedaan. Het betekent gewoon dat jij het ook kunt. Laat die liefde naar boven komen. Neem die beslissing en laat die liefde naar anderen toe. Naar anderen toe gaan, naar anderen toe dwarrelen. Bekijk het leven vanuit die liefde, vanuit dat gevoel. En weet je, dan oordeel en veroordeel je niet meer. Dan spreek je geen kwaad meer. Dan ben je niet meer negatief, want dat voelt akelig hoor. Dan weet je dat je een stukje God bent. En dat jij bepaalt hoe je spreekt. Dan weet je dat je net als God spreekt. En dat is een grote verantwoording. Daar word je je bewust van. De verantwoording die jij wel degelijk aankunt. Want anders had jij dit leven hier op aarde nooit gekozen. Want dit is wat je wilde. De vrede in jezelf. De liefde met een hoofdletter te voelen. En te weten dat jij dat bent. En dat het niet uitmaakt. Of de ander dat nu wel of niet is. Of de ander dat nu wel of niet aan jou ziet, Maar dat het om jou gaat. Want jij gaat niet over de ander. Als je op deze manier je eigen leven, je eigen positieve leven bekijkt, dan zie je dat wat jij wilt in je leven eenvoudiger tot je komt dan toen je nog negatief tegen het leven aankeek. Toen leek alles lastig en moeilijk en tobberig maar nu zie je dat de dingen bijna als vanzelf gaan. Toeval, zeggen mensen dan. Maar ja, jij weet nu dat toeval niet bestaat. De dingen komen dan gewoon op je af omdat ze op je afkomen. Simpelweg omdat jij dat uitgestraald hebt. In die rust, in die vrede, in dat liefdegevoel accepteer je ook dat alles om je heen verandert. En begrijp je ook dat dat bij het leven hoort. En vooral begrijp je dat je daar geen enkele invloed op kunt uitoefenen. De dingen gebeuren omdat ze gebeuren zoals ze gebeuren. Het enige dat je dan kunt doen is om vanuit de ziel die jij bent, vanuit de liefde in jezelf, de omstandigheden te omarmen, te accepteren. Veranderingen vinden plaats voortdurend op de aarde. Op deze aarde zonder de verandering is er geen vooruitgang. De verandering dient ook voortdurend plaats te vinden. Want het zorgt dat alles gaat zoals het gaat. Er tegenin gaan maakt je moe en lusteloos. Het gewoon te accepteren maakt dat je ervan kunt genieten. En dat je de veranderingen als cadeautjes zult gaan zien. En dat maakt dat je weer van je leven zult gaan genieten. Nou, mensen, dit was het. Weer voor vandaag. Ik ben. Het Even kijken, gelukkig weer helemaal in de tijd gebleven. Het gaat bijna als vanzelf. Maar het is zo eenvoudig. Jij kunt dit ook. Jij bent deel van die energie. Je bent ook deel van die liefde. Die heb je gewoon in jezelf. Ga terug van die illusie en die dwaalweg waar je op gegaan was. Pak jezelf op bij je nekvel. En zet jezelf weer terug in het liefdevolle dat wij God noemen. Want liefde is God. God is liefde. En dat hoorde ik ooit een keer. En toen werd er gezegd, en dat zeg ik maar eenmaal, dat zeg ik maar eenmaal. En zo is het ook. Ja, ook weer bedankt bedankt voor het luisteren. En graag weer tot volgende week. Al mijn lezingen zijn weer terug te luisteren op, op mijn website. Ik krijg HRA en En je mag me altijd mailen met vragen. En heel graag tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Dag!